Uitgaan en en, en die, die, die geldhonger ook die ze hebben, dat, dat, uh, daar leek ik gewoon echt wel een kabouter uh, bij vergeleken met uh, ja, mijn kinderen. Dus, echt, dus dat ook is blaad. toch wel... Ja. Dus, ik weet niet, dat is ook natte vingerwerk. Maar dat is alleen maar een vergelijking met mijn eigen jeugd en met de jeugd. Nou, misschien heb jij een hele saaie jeugd gehad. Dat denk ik ook. Oké, okay, ik denk Guus, nou, nou heb ik net de record ingedrukt. Ja. ik was het dus weer. We gaan het nog een keer allemaal opnieuw doen. heel huis. Misschien wel Dred het eerste stukje. Oh, die ja. saaie jeugd, als ik daar nog aan denk, aan die hele ja, begin... lange dagen van. Lamlendigheid. Vertel oh, nog zo'n oud sprookje uit je jeugd. Lekker. Nou, dat is zo. Uh, daar krijgt iedereen stukken oortjes van. Ja? Uh, dat ik niet even ik, uh, ik wil toch ik wil even de, de nieuwe muziek uh, En de gast nog even inleiden. Misschien? Speler. Uh, ja, maar... ja, maar laat hem nou even als man ik gewoon kicken uh, op zijn nieuwe uh, muziek spelen. Ja, oh, ja, ja. Dat begrijpen wij, hè? Ja, daar heb ik uh, alle respect voor. Oké, okay, ik ook. <laughs> Dat is van François Virault uit Frankrijk. We'll Mooi. Zeker. Het is echt, uh, ik krijg de jointje niet meer uit, jongens. Ik, uh, ik zag een keer in het uh, haken, daar heb ik ook dat, uh, de muziek van. Dat is echt uh, bijzonder. En hij, ja. Zijn mond gaat heel, heel erg op en neer als hij zingt. Het is heel, heel apart. Wat is ook knap om je stem zo te beheersen. Uh -huh. Nou, uh, Arwen. Ja. Is het er klaar voor? Um, ja, ik heb uh, zeg maar uh, twee delen uh, oh. van uh, mijn bijdrage. En dat is namelijk de actualiteiten. Ja. En uh, En actualiteiten in de vorm van heel oud. Oude actualiteiten. Oude, Oude en nieuwe actualiteiten, dames en heren. De barman. Ja, oké. Okay. Van, uh, en nou wil je beginnen met de oude ik, of de nieuwe uh, actualiteit? Ik dacht met de actualiteiten, omdat dat staat al een tijdje. Dus uh, en dan is het niet meer actueel. Heel, heel goed. Ja, goed. Uh, nou. ja uh, ik las een heel leuk berichtje in de krant uh, over Ecuador. En ik wil bij deze graag uh, Ecuador feliciteren. Uh, omdat... Uh, Um, ja, er heeft een, een parlementslid, dat is een dame. Die heeft gezorgd dat in de grondwet uh, staat dat vrouwen recht hebben op seksueel geluk. En uh, nou, dat vind ik dus gewoon helemaal super. Omdat uh, zij dus eigenlijk uh, als politica uh, de, de, de verantwoordelijkheid neemt. En echt dat serieus neemt om... om uh, uh, ja, om, om een algemeen belang zeg maar, te dienen. En, en ik vind. Uh, uh, ja, zeg maar, elke keer als een vrouw in Ecuador schreeuwend klaarkomt, uh, uh, dat zij daarbij uh, de grondwet dient en het algemeen belang dient. En daarmee is de samenleving heel erg gediend, omdat weet je, ik bedoel, gefrustreerde vrouwen uh, en met name mannen ook, maar ik spreek even voor mezelf zijn heel slecht voor de samenleving uh, want dat, dat, dat hapert, dat is net als een soort van roest in, in een motor, zeg maar, dat is niet gezond, dus ik vind het heel goed dat zij dat in de grondwet heeft gesteld, gezet en uh, dat dat dus een, een, een, ja, een speerpunt is in, in, uh, in het beleid van, uh, van Ecuador en uh, en, maar dat, dat meen ik echt. Dat vind ik dus echt bij deze. Driewerf hoera. Voor Ecuador. Dus dat was een actualiteit. Het andere actualiteit is één klein dingetje wat ik recht wil zetten. Er stond vorige week een stukje in de krant... ...Gemeen in de Trouw van Christine Hemmerrechts... zij een schrijfster, ze schrijft een hele mooie boek... ...en ze had een stukje geschreven over uh, mannelijke seksualiteit... En, uh, ...maar daarin werd gesteld dat uh, uh, pijpen... ofwel uh, nou, een mooi woord, uh, fellatio... Um, ...dat dat uh, eigenlijk... Uh, ...niks uh, oplevert dan alleen maar hard werken voor de vrouw. En ja, ik, ik heb dan... ...dat vind ik dan altijd jammer, net als een mooi, fijn gerechtje... ...zoiets als uh, beschuit met aardbeien... ...wat ik heel erg lekker vind als dat iemand maar eventjes door het slijk haalt. Dat, weet je wel, bedoel, die aardbeien zijn geteeld en met liefde... ...en ze zijn zoet en sappig... En, en ja, en als ook zeg maar zo'n gerecht als verlaten eventjes zo wordt terzijde geschoven, dat vind ik gewoon echt. Nou, daar wil ik gewoon even wat van zeggen. En trouwens, beffe is ook hard werken. En um, ja, weet je, van je moet wat, je moet wat over hebben voor goede seks gewoon. Net zoals een goede maaltijd. Dan moet je gewoon echt, dan ga je eerst voor naar de markt en dan zet je je neus open en je mond en je keurt en je kijkt en ja en dan ga je er eens naar de keuken en dan ga je eens wat, wat bereiden en nou ja dat is gewoon een heel heel heel gedoe eigenlijk en, maar als je dat met plezier, is heel erg leuk dus um, ja dat, dat wou ik eventjes uh, rechtzetten van dat zij dus niet voor alle vrouwen spreekt en dat mag zij zelf vinden, dat is natuurlijk prima maar ja het staat dan toch maar even in de trouw dus daar wou ik toch eventjes wat van zeggen ja, bij Ridder Radio. Bij Ridder Radio. Ja, ja. Ja. Ja. En ik uh, kan ook nog even terugkijken uh, bij Archive, want ik heb ook nog een fantastisch um, uh, gedichtje uh, voorgedragen over uh, hoe hard werken Beffe is eigenlijk. Ja. En, en, en uh, Pijper trouwens ook. Maar wat heel veel plezier oplevert trouwens, ja. voor alle partijen. Je okay. zit in het goede programma Joost. Ja, Ja, ik, uh... okay. ja? Dus, dus dat wil ik gewoon even rechtzetten, omdat dat is gewoon uh, belangrijk. Um, nou, dat waren de actualiteiten. En ik dacht misschien, uh, voor, uh, dat wou ik dan even breken en dan misschien nu de gasten. En dan, en dan later op in het programma nog een stukje over. Uh, mag nog wel een Oude tekst. Dat vind ik ja, ooit. vertelling, vertelling. Oude tekst. Zoiets. Tekst, Ja? Nou, wow. ik heb al rode oren nu, hoor. Ja. Jij laat het niet oh, ja. zien, hè? Met nee, kop, nee, nee, dan... nee, nee, die kun je niet zien. Verstop <laughs> ik goed. Oké, okay, ja. nou, uh, bij deze. Joost, wat leuk dat je er bent. Ja, dat is graag gedaan. Je gaf me een kaartje van uh, Stichting uh, Open. Mm -hmm. Minds Altering Science. Correct. En uh, wat, uh, wat doen jullie dan? Wij, uh, wij zijn een stichting, zijn bijna een jaar geleden opgericht. We hebben, hebben deze stichting opgericht ter promotie van uh, het uh, wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica in Nederland in eerste instantie. Uh, zeg maar ter promotie van, uh, van de kennis, van de vermeerdering van kennis over psychedelica. Uh, wij organiseren lezingen, we hebben vorig jaar twee lezingen georganiseerd in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. En uh, we zijn ook van plan om een, een netwerk op te bouwen van, van academici, van wetenschappers, van onderzoekers, van geïnteresseerde studenten. Iedereen die serieus onderzoek wil doen naar psychedelica, om dat mogelijk te maken. Okay. Want er uh, zijn uh, afgelopen, in 2006 en 2008, in dit jaar zijn er hele grote symposia geweest over psychedelica in Basel. Dat was, uh, had je twee tot 2.500 man waren aanwezig, waren wetenschappers van over de hele wereld, maar tot onze grote verbazing was er geen enkele Nederlandse wetenschapper die onderzoek doet naar psychedelica. Die, die zijn er niet of die waren daar niet? Uh, dat is een beetje de vraag. Ze waren in ieder geval daar niet en of ze er zijn, uh, dat is ook maar een beetje de vraag want het is een beetje op de achtergrond uh, van de politieke dan wel academische agenda ge, geschoven en uh, wij hebben het doel om dat uh, terug in de aandacht te brengen, zeg maar. Oké, okay, en dan onderzoek naar uh, psychedelica, is dat dan? Richt zich dat dan veel op de, uh, zeg maar de, de chemische kant ervan? Of bijvoorbeeld meer de etnografische kant? Of... Wij wij zijn in principe een interdisciplinair initiatief. We, we, we moedigen elk onderzoek aan, zeg maar. We hebben, maar we hebben wel het idee dat gewoon onderzoek met een praktische, met een praktische kant eraan, dat, dat eerder uh, kans heeft om. Uh, om gehonoreerd te worden, zeg maar, om, om gefinancierd te worden. Jullie financieren dat ook? Nee, dus zeker jullie... nog niet. Nee, de middelen zijn, daarin? Wij, dat hopen we uiteindelijk wel te bewerkstelligen, maar dat zijn dingen voor op de lange termijn. En voorlopig richten we ons op het, uh, ja, op het creëren van een netwerk, zeg maar, om mensen met elkaar in contact te brengen. Want uh, onze lezingen hebben ons ook wel laten zien dat er wel echt veel interesse is. Er zijn veel studenten op afgekomen en er zijn ook wel wetenschappers, maar die komen niet zo uh, ermee naar buiten. En we weten dat ze er zijn, maar we weten niet of ze elkaar kennen en of ze, of ze dingen samen kunnen doen of samen willen werken. Of waar geïnteresseerde studenten terecht kunnen, of waar onderzoekers terecht kunnen met onderzoeksvoorstellen. Oké, okay, en dat, dat, is, dat proberen jullie bij elkaar te brengen? Da daar zijn we nu mee bezig, ja. Dus okay. als er mensen luisteren die uh, denken, ik kan iets uh, betekenen voor Stichting Open. Of het studenten zijn of het wetenschappers zijn. Of het mensen zijn die heel veel geld hebben en graag... Uh, Onderzoek naar... Uh, een leerstoel financieren. <laughs> Precies, dat soort dingen. Uh, dat ja. proberen wij voor elkaar te krijgen. Nou, ik zal, ik zal in ieder geval ook bij het, uh, het weblog van de radio... ...zal ik het, uh, het internetadres uh, vermelden. Mm -hmm. Dat is www.stichtingopen.nl Maar ik zal het ook daarop zetten, ja. zodat ze dat kunnen terugvinden. Dan mm -hmm. hoeven ze alleen maar te klikken. En heb ik nog wel nog een vraagje. Dat is van... Uh, wat is er, kijk, een netwerk is één maar dat is eigenlijk een, het, het, het, ding, het middel om die, de dingen bij elkaar te brengen de mensen en mm -hmm. de kennis zit er nou ook nog een gedachte achter in de vorm van uh, dat je bijvoorbeeld door, uh, door studie uh, wilt komen tot een een inzicht, zodat je bijvoorbeeld uh, op een uh, op een verantwoorde manier ermee om kunt gaan, uh, of dat bijvoorbeeld uh, omdat natuurlijk veel uh, veel van die uh, hallucinogene die, hebben ook, die komen uit tropische landen. Mm -hmm. Vee land. Veel natuurlijke middelen. Ja. Veel natuurlijke middelen. Ja. Vaak ook met een soort religieuze component. Bij allerlei volken. Mm -hmm. uh, dan kom je veel meer in de richting ook van anderen bestuderen. Wat die daarmee doen. Maar ik kan me voorstellen. Want wij zijn hier natuurlijk op een bepaalde manier ongeletterd. Hè? Okay. Uh, met paddenstoelen bijvoorbeeld. Van... We hebben wel de paddenstoel. Maar we hebben niet echt de shamaan op dezelfde manier aanwezig. Als, die, als dat die elders wel bij de paddenstoelen in de buurt zetten. Ja, en is dat een van de dingen die, die jullie ook uh, daarmee proberen uh, te vergroten? Dus eigenlijk... Ja, zeker. Ja. Okay. Ja, de, het bewustzijn van wat je, wat je wel en wat je niet moet doen met dat soort middelen. Dat is in, uh, in heel veel culturen is het al duizenden jaren lang. Bestaat er een hele rituele context om het gebruik daarvan. En is het ook heel vaak niet... Puur gebruik voor, voor, de, voor de log, maar heeft het echt een betekenis zoals uh, inwijdingsrituelen of het wordt gebruikt om, uh, om ziekte of om misstanden bij mensen uh, aan het licht te brengen. Zoals bij uh, nou, heel veel stammen in het Amazonegebied, maar nou ook in Afrika of in, uh, mm -hmm. in uh, Aziatische landen. En, maar goed, het is, wij richten ons niet speciaal op één doel. Zeg maar. Er zijn ook heel veel medische, medische mogelijkheden, dus er wordt heel veel onderzoek gedaan. En het frappant is dat er zelfs in de Verenigde Staten onderzoek wordt gedaan naar uh, psilosabine, dat is de werkzame stof in paddenstoelen, mm -hmm. ter behandeling bij, uh, bij clusterhoofdpijnen. En nou ja, goed, dat soort dingen. Er zijn best wel veelbelovende resultaten, zeg maar, maar er moet wel serieus onderzoek naar gedaan worden. En ja, ik bedoel, je moet niet alleen kijken naar de positieve kanten, maar ook naar de, naar de risico's die ja. het gebruik van dat soort dingen met zich meebrengen. En ja, goed, ik bedoel, dat is een heel belangrijk onderdeel daarvan. Dus stichting Open wil eigenlijk een soort uh, knooppunt worden van alles wat, wat op de een of andere manier met uh, hallucinogenen te maken heeft. Dus elke, alle vormen van onderzoek, research, uh, ook uh, ontwikkelingen... Uh, ja precies, er zijn okay. ook, er zijn, we kennen uh, best wel een aantal studenten die op dit moment uh, scriptjes schrijven, bijvoorbeeld over ayahuasca. Dat is een uh, redelijk hot topic en er zijn mensen ja. die doen vergelijkingen naar de naar de juridische status van ayahuasca of naar de behandeling van ayahuasca of de rituele context binnen verschillende religies van ayahuasca. Dus uh, daar zijn echt wel mensen mee bezig. Okay. Nou dat uh, belooft een uh, interessant knooppunt te worden als, het dat, dat, uh, ja. als jullie dat goed doen, dat uh, netwerk bouwen. Ja, volgens ons is het heel belangrijk. Ja. Maar goed, het probleem blijft altijd, uh, zoals je kunt zien, je hebt een wetenschappelijk onderzoek gehad naar uh, de effecten van paddenstoelen, naar het verbod ervan, wel of niet. En dat heeft het, uh, het uh, onderzoeksinstituut van het ministerie van VWS, het KAM, die heeft daar onderzoek naar gedaan in 2000 en in 2007 geloof ik, afgelopen jaar weer. En die concludeerden dat het dat wetenschappelijk onderzoek met mensen uit verschillende disciplines, dat zijn niet per se voorstanders. Uh -huh. Maar mensen die kijken puur naar de effecten voor de volksgezondheid of naar de criminaliteit, maar in dit geval volksgezondheid en die zeggen ja dat moet je niet doen en dan heb je toch politici die denken dat ze het beter weten en die verbieden het alsnog. Ja, Althans, dat is, het, is nog, het is nog niet, is ja. nog niet uh, in effect. Maar. Nee, maar dat is gewoon heel raar. Dat is dan, ik krijg dan heel sterk het gevoel. Alsof ze eigenlijk gewoon uh, al dat onderzoek. Dat is helemaal prachtig. En uh, als het, vooral als het iets bewijst wat in hun straatje past. Precies. En dan hebben ze het geld graag uitgegeven. En dan, dan zeggen ze van kijk, maar dat is echt, echt zo. Want dat is onafhankelijk onderzocht. En op het moment dat het uh, niet zo welgevallig uitvalt. Uh, dan wordt het gewoon stilletjes. ...opzij geschoven... ...en doen ze alsnog hun rigide plan... ...wat ze dus kennelijk al gewoon klaar hadden... Ja. ...en uh, niets anders dan dat wilden. Mm -hmm. Ja, dat is alweer het risico. Ja. ja, dat is, uh, is een treurnis. Uh, ja, maar we hebben tot... niet de illusie... ...dat we dat meteen gaan veranderen... ...maar we denken wel dat je vanuit de wetenschappelijke wereld... ...dat dat de manier is om dingen te veranderen... Door, uh... Nou ja, door veel, vooral kennis te genereren. Zo ja. des te meer kennis, alle kennis is voor uitgang, zeg maar. Daar de houden de... we al die academici altijd heel erg van. Het ja, ja. is een soort toverwoord. Kennis. Kennis, jongens. Heel veel kennis. Ja, nou goed, ja. maar goed. Het, het is volgens ons ook echt belangrijk. Hartstikke goed. Nou, de Stichting Open, Mind Altering Science, uh, daar gaan jullie nog uh, wel meer van horen, denk ik. Zo. Ja, sterker nog, we hebben vlak na de zomer komt er weer een lezing aan over Iboga. Waarschijnlijk weer in samenwerking met de, met de UvA in Amsterdam. Mm -hmm. Universiteit van Amsterdam. De Universiteit van Amsterdam, Amsterdam inderdaad. En uh, mochten uh, ook uh, verslavingsdeskundigen luisteren, we zijn nog op zoek naar mensen die een uh, serieuze discussie aan willen gaan over de voor- en nadelen van Iboga bij behandeling van uh, bij, of alcoholisme, of heroïneverslaving, of andere vormen van verslaving. Ja, ja die uh, boga is in dit programma nog, uh, nog niet aan de orde nee, okay. geweest. Dus ik weet niet of mensen daar wel of niet wat van weten. Het uh, is, is eigenlijk te veel om even nu in heel kort bestek te doen. Maar het is uh, een heel bijzonder verhaal. Wat. Uh, mm -hmm. uh, wat uh, ook hier nog wel een keer aan de orde zal komen want uh, iboga heeft, is een, een, een stof die, een werkzaam stof is ibogaïne komt van een uh, plant, iboga tabernante van, uh, uit West-Afrika vroeger gewoon <coughs> in het tuincentrum te koop ja. en in de, in de 70e jaren is uh, door een Amerikaan uh, Howard Lotsoff, is uh, eigenlijk ontdekt dat uh, het, uh, het middel uh, op een hele speciale manier verslavingen weet te onderbreken en ook ontwenningsverschijnselen tegengaat, waardoor mensen die ophouden of stoppen op zo'n manier met bijvoorbeeld heroïne, eigenlijk een hele goede kans maken. en Howard Lotsoff is sindsdien aan het ijveren voor een soort van status voor het middel, maar dat gaat weer ontzettend moeilijk. Dat zijn de welbekende farmaceuten die zien dat het een plantaardig middel betreft en dat ze dat erg weinig geld gaat opleveren, terwijl op zich dat hele complex van Verslaving, zorg, de verslavingszorg, de, de, de, de metadonbehandelingen, de hele, de hele, het hele circus waar iedereen in kan belanden, dat is voor hun natuurlijk wel een soort goudmijntje, inclusief al die mensen die daar ook nog omheen hangen. En uh, dus dat is een van de redenen, althans in mijn opinie, dat uh, dus de, de iboga of de ibogaïne weinig uh, ingang vindt. Uh, overigens was uh, professor Bastiaans die was er ook mee bezig, die onderzocht het. Alleen was daar een soort spijtig voorval met een Duits meisje die uh, dus tijdens de behandeling toch heroïne is gaan gebruiken en door dat... Het middel de effecten op een hele speciale manier onderdrukt, ga je dan wel als risico's lopen van bijvoorbeeld overdoseren, wat gebeurd is. Maar dus na de zomer, is er al een datum? Nee, is er is geen datum. We zouden het deze maand doen, maar het is helaas niet gelukt. Dus zo gauw, zo gauw het collegejaar weer begint, waarschijnlijk in september, maar als mensen de site in de gaten houden, dan, okay. dan worden ze daar vanzelf van op de hoogte gehouden, komt, komt er weer een nieuwe lezing. Heel goed. Dus met, uh, met trouwens de film die gemaakt is door Ben de Loenen. Ben de Loenen, Belgische filmmaker. Ja. Erg mooie film. Met, ja. Erg goede film. Komt ook Howard Lotsoff in voor trouwens. Ja. Die ja. heeft hem geïnterviewd en hij is ook in Gabon geweest. Ja. Die ja. Over Ibo ja. Ja. Ja, film over Iboga? Ja. film. Ja, dat is een hele mooie yes. film. Hij gaat hem introduceren, hij uh, gaat uh, vragen beantwoorden. Nou dan. En hij wil graag in discussie met hem. Uh, Misschien uh, dan kunnen we tegen die tijd uh, wellicht ook hier uh, nog een uitzending uh, met uh, Ben. Uh, organiseren, want uh, hij, hij is goed op de hoogte van hij de materie goed, en uh, weet het goed te vertellen wat ja. ik heel mooi vond aan de film was de ervaring van mensen dat ze uh, ogenschijnlijk dus slapen en, um, en dat is wat ze dan aantrekt van oké, okay, geen afkikverschijnselen uh, waarom ze dat dan aangaan maar er ge gebeurt iets wezenlijks met hun en um, uh, uh, waardoor ze dus Um, ja, dat, dat, dat beschrijven ze heel mooi waardoor ze dus niet uh, het is niet alleen maar dat ze die, uh, die stof niet meer nodig hebben maar ze zien zeg maar, een soort van ander alternatief in wie zij zijn of in, in hoe ze de wereld ervaren en dat is vaak met stoppen met dingen vaak eigenlijk heel erg belangrijk dat je niet bezig bent met wat mag ik allemaal niet maar wat kan ik allemaal wel mm -hmm. en wat is mooi aan de wereld zonder dat ja. En dat, dat, dat wordt heel erg mooi beschreven door, door de ervaring van de mensen in de film, vond ik. Ja. ja. Ik heb hem al, ik heb geloof ik al wel. Ik heb een dvd, dus ik heb hem al heel vaak gezien. Ja. <laughs> Joost, hartstikke goed. Heel graag gedaan. Dat je daar ook mee bezig bent. Ja, zeker. Je bent, zelf, je, bent, je bent aan het studeren. Nee, ik ben afgestudeerd. Je bent afgestudeerd. Oké. Okay. Dus uh, je, je bent eigenlijk op zoek misschien naar die mogelijkheid om uh, gefinancierd onderzoek te kunnen doen. Nou, als dat zou kunnen. Als dat zou kunnen. Maar uh, liever nog uh, stel ik andere mensen in staat om, het, uh, om onderzoek te doen. Zeg maar. Heel nobel. Het gaat er niet om in de eerste plaats dat ik zelf onderzoek kan doen. Als zou ik het ook graag willen, maar... Okay. Ik vind het belangrijker om zeg maar, een mogelijkheid te creëren waarin, uh, waarin, waarin onderzoek echt mogelijk wordt. Het ja. nou, je, je is een de, grote schema, zeg maar. Ja. Je bent, uh, als je iets belangrijks te melden hebt, ben je welkom Dank op Bovo Radio. Yes. Van ik vind het erg leuk dat je dat uh, met dat kaartje liet zien en dat mm -hmm. je, nou, je hebt uitgelegd uh, een beetje. Want het kan natuurlijk allemaal nog veel groter uh, Tuurlijk, maar maar uitgebreid worden? Nou. We hebben geen haast. Geen haast, dat is, een, ook, dat is ook zo mooi, hè? Ja, dat is. Uh... Geen haast. <laughs> Goed je, hebt, uh, je hebt wel wat geduld nodig ja. Zullen we. Nou ja, zullen we. Ik, ik ga nog ik ga het muziek... gewoon nog een keertje blitsen met je nieuwe dingetje. Ja. En schuif Dat was nog net op tijd. Dat was weer François Viro. Oh jee, ik voel me oren weer komen. Ja, dames en heren, de gevoeligen van geest moeten nou even weg. Nee, nee, juist de gevoeligen oh, van geest. Is... Heb je bij seks al heel hard nodig? Ik heb het steeds precies bij ah. het verkeerde eind ook. Ja. ja, ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Ik heb een heel mooi boek uh, voor jullie meegenomen. Dit is al heel erg oud. Tenminste, deze uitgave dan nog niet. Uh, dit is uh, origineel in het Sanskriet geschreven in uh, de zevende, zevende eeuw voor Christus, me dunkt. En dat gaat uh, over seks. En uh, um, dat is de uh, Kama Sutra. En uh, het is vertaald uit het Sanskriet door Alain Danielou. En. Um, Um, ja, dat is zo'n bron van kennis. Ik, ik wil jullie daar uh, wat, uh, wat over uh, vertellen. Um, en, ja, het hele boek gaat natuurlijk over, uh, over kennis van seks en, uh, en erotiek. En, um, maar wat heel leuk is, is dat het, het boek begint met. Um, en het zijn natuurlijk, eigenlijk zijn het een soort van. Zij zien het zelf als. Um, ...een soort van etiketten of uh, zeg maar levenswijsheid... Uh, ...van hoe je het leven, uh, hoe je omgaat dus zo'n levenskunst eigenlijk. En, maar het is heel leuk, want het boek begint eigenlijk met... Um, dat, uh, ...voordat überhaupt seks ter sprake komt, heb je... Uh, ...dat is ongeveer een derde van het boek... ...dat gaat over het verwerven van kennis. Uh, want voordat je met seks begint, moet je een heel aantal dingen... Eerst weten. En ik noem even wat hoor. Um, uh, bijvoorbeeld kennis van boogschieten, strategie, strijdwagens, paarden, olifanten, artsenij voor olifanten, veeartsenij, handel, verdragen, landbouw, dierkunde, artsenij voor koeien, boomkwekerij, timmermanskunst, kunst, atletiek, binnenhuisarchitectuur, welsprekendheid, tekenen, schrijven, maten en afmetingen, afme mineralogie, wiskunde, de kennis der edelgesteente, tantrisme, architectuur, magie, heel belangrijk... Leerdervissen, leerdervogels. Dat is het verwerf van kennis. Ik noem maar even wat. Ik noem maar even wat. Maar even maar even uh... wat. Um, dat geldt voor de vrouw als voor de man. Nou hebben ze voor de vrouw nog iets specifieks um, uh, nog genoemd. Dat mag de man ook beoefenen. Dat, dat is allemaal vrij. Uh, namelijk um, de 64 kunsten van vermaak. En daar begin ik even. vocale muziek, muziekinstrumenten, dans, tekenen, knipsels... Tapijten van bloemen of gekleurde rijstkorrels, boeketten, bloementuilen, verf en kleurstoffen voor lichaam en tanden, mozaïeken, het opmaken van het bed. Muziekinstrumenten bestaan, bestaande uit het kommen, gevuld met water. Watersproeispelletjes, een hele kunst. Het gebruik van amuletten, bedwelmende middelen, magische woorden, het maken van bloemslingers... En nummer 15, kronen en hoofdtooien. Nummer 16, de kunst om zich te kleden. Nummer 17, oorpsieraden van ivoor of parelmoer. Nummer 18, het bereiden van parfums. Nummer 19, juwelen. En nummer 20, heel belangrijk, goochelerij. Nummer 21, magie. Nummer 22, manicuren. Nummer 23, de kunst van het koken. Nummer 24, het bereiden van dranken. Mm, ik noem eens nog wat. Nummer 25, naaldwerk. Kant maken. En nummer 28, raadseltjes. Heel belangrijk. Als spelletje of als onderwerp van gesprek. Boekbinden. De kunst van het verhalen vertellen. Nummer 34, het vlechten van manden. Schrijnwerk. Mm, nou, uh, 42, veefokkerij. Uh, nummer 44, massage, lichaamsverzorging en haarverzorging. Gebarentaal als je niet kan praten... maar het in gebaren moet vertellen. Heel handig in bed trouwens. Als je bijvoorbeeld... zeg maar... Uh, gesnoerd bent door je minnaar. hoe mm, kan u praten. Dan kan je toch nog met gebaren uitleggen... wat je minnaar moet doen. Spreektalen spreken. Strijdwagens met bloemen versieren. Dat is nummer 48... Noem eens wat. Nummer 51. Het scherpen van het geheugen. Heel belangrijk. Kennis van het woordenboek. Poëtisch metra. Nummer 56. Versvormen en literaire vormen. En de kunst van het bedotten. Nummer 57. Goede manieren. Nummer 62. Nou, ja. Uh, ik noem maar eens wat. En dan hebben we het nog helemaal niet over seks gehad. Het is echt... Het is voor het eerst dat, dus dat wou ik even zeggen, dat is dus uit het boek van, uh, uit het Sanskriet. En, en um, nou, de volgende keer uh, wou ik het vertellen over, um, uh, ja, um, even kijken, wat was het? Mm, ja, oh ja, erg leuk. Het gedrag van de welopgevoede burger. En dat staat nog voor bespiegelingen over bemiddelaars die de minnaar bij zijn escapades terzijde staan. Okay. Ja? Dus uh, ik wil dat jullie dan even opletten ook, want het is heel belangrijk. Nou, dat was het. Dat was het dan, ja? ja. Dat was, uh, nou, maar dat was het. Me dunkt, ze ga hem eraan staan. Jeetje ik Mina, nou, dat is lijst, gewoon. Uh, dat klopt, ja. Ik bedoel, voordat je kan gaan neuken, moet je dus gewoon echt gewoon. Maar, maar er zit een hele belangrijke levensles in. Namelijk dat je uh, plezier kan geven aan een ander als je eerst heel veel kennis over jezelf hebt. En je plezier kan geven aan jezelf. Dus dat, dat is even, dat zit daar, zeg maar, dat lees ik daar uit, eigenlijk. Want als we van een nitwit, als jan of van een Jan Doedel, eh, zeg maar, een gerechtje gaat breiden, dan smaakt het ook als Jan Doedel. Dus, bij deze. Ja, alleen dat timmerwerk, snap ik nog niet. <laughs> Timmerwerk. Ja, dat heb de je net heb gegeven. Timmeren van het bed. Oké, oké, oké, oké, oké. Guus. Oké, okay, oké. Okay. Jeetje meer nou, als dat op de krak gisteren begin je net te Dat is ook leuk, trouwens. Maar dat valt weer onder Bedotten. Bedotten. Bedotten, bedotten nummer 54, meen ik nou, We kunnen in nummers gaan praten. Ja, geweldig boek. Ik zou, uh, mensen schaffen het aan. Het is echt een uh, rijkdom. Niet van Geurkama, van Sutra, hè? Ja. Oké. Okay. Ja? <laughs> ja. De kamer Sutra, is het. Sutra, oké. Okay. Ja. Ter afwisseling, nog een keer. Hè. Vorige uitzending hebben we alleen maar gepraat gehoord. Ja. Dus dat moeten we even inhalen. Ja, later, kom op met dat nieuwe speeltje. Hè? Nee, nee. Ja, ja. ja, ja. ja, nou, ik had Simon dit ook wel willen horen zingen. <lacht> <Doe je> nog <niet? lacht> <lacht> uh, trouwens, ik krijg van iemand een, uh, nog een uh, internetadres uh, door. Van uh, Zaproeder, uh, dat is van dat filmpje ja. van uh, Kennedy, maar dat is dus ook een uh, zaproeder.nl. En uh, daar is uh, relevante cannabisinformatie bij elkaar gebracht en uh, vrij up to date. Dus uh, http slash slash en dan gewoon zaproeder.nl en dan uh, cannabis gaan zoeken en dan uh, vind je dat wel. En een ander ding, oh, want uh, we kijk worden. we hebben hier natuurlijk ons... Uh, en die zet je dan zometeen ook op het log hè? Oh ja, ja, ja, inderdaad, ja. die komt er ook bij. Dus dat wordt, uh, ja, ja, goed, het wordt een Help me onthouden, onthoudig. Jongens en meisjes, jullie moeten allemaal naar het blog toe, want er komt zoveel informatie voorbij hier. Het rolt over ons ja. van, uh, En een andere die uh, natuurlijk uh, toch wel uh, altijd uh, erg goed is, dat is van uh, de drukwoord Chronicle. Ja. En uh, wat dat betreft dan zie je maar, uh, wij hebben hier ons polderoorlogje met uh, kennelijk dus enkele doden op een gegeven moment uh, hè, met het uh, groot kweekcircuit uh, en alles. Mm -hmm. Maar uh, als we dan uh, naar Mexico gaan uh, kijken... Dan uh, is het een heel ander verhaal. Dat sinds, uh, sinds daar uh, president Calderon uh, besloten heeft om het leger in te zetten. Omdat uh, de politie dermate corrupt en onbetrouwbaar is dat het sowieso niet werkt. Zijn er dus uh, in Mexico. En dat is, hebben we dus sinds het begin van 2007. Dus daar zitten we dat is nog geen anderhalf jaar nu. En er zijn dus... Uh, er zijn dus meer dan 4000 doden al gevallen. dat, dat... Ja, maar noemen ze in de kop van het artikel? Die. Uh, die Oude, oh, ja, de, die, de. Hoe heet het nou? Dat is de hoofd van uh, de, nou? de aanklager, uh, ja, zou ik maar zeggen. Wat ja, is het? Uh, hoofdaanklager. Ja. Die zegt: uh, Van nou. Het is een goed signaal, uh, zegt hij. Ja. Voor, voor overwinning ook, hè. Het is... Want we schieten er heel veel dood. Dat is een uh, teken. Er valt heel veel door. mee bij. Het gaat hartstikke goed. Ja. Waarbij dan, want ze krijgen dus heel veel geld van ja. de Amerikanen voor deze actie. Ik las al bij de, bij de opmerkingen die iemand uh, had toegevoegd. Die zei van, ik acht ze in staat dat ze gewoon willekeurige burgers neerschieten alleen maar om dat geld binnen te halen. Ja. Maar, maar moet je je voorstellen, meer dan 4.000 doden en daarvan zijn er dus uh, tenminste 450 zijn politiemannen en soldaten. Dus er zijn meer dan 10%. Maar dat, dat zijn dus meer doden dan Amerikaanse soldaten in uh, Irak. Hè? Gelukkig dat de dollar steeds minder waard. Maar moet je je, je voorstellen, dat is dus eigenlijk gewoon volop een oorlog. Ja, als ik het nu optel wel, ja. Ja. In, in, in zo'n korte tijd, want die Amerikanen in Irak, dat is sinds 2003. Ja. Dus dit is gewoon in, in ongeveer een kwart van die tijd, een derde van die tijd, is het gewoon evenveel doden. Maar ja, zij claimen ook victory, dat heb ik over Irak nog niet gehoord. Nee, nee, dat, dat is klopt. Heb je dat specific... over Irak nog niet gehoord? Nee. Dit gaat ja, nog harder. Ik heb het de verleden keer gehoord. <laughs> Ik ben heel groot aangekondigd met een schip en zo. Ja. <laughs> maar het gaat specifiek over cannabis, uh, jong? Of... Nee, dit is natuurlijk. Uh, kijk, dit is. Uh, dit is vooral uh, kookhandel. Ja. Want uh, wat, dat brengt het meeste geld in het laatje. De Mexicanen die hebben dat uh, inmiddels helemaal overgenomen. Dat, dat, dat transport Amerika in van de Colombianen. En dat is natuurlijk de, het moment waarop het meeste geld verdiend wordt en nou, die zitten er goed tussen en dat is, inmiddels is het in Mexico uitgewaaid over het hele land dus was het zo 25 jaar geleden 20 jaar geleden enkel in de grensregio's. inmiddels is het geweld dat strekt zich uit tot in Yucatan dat is dus volkomen de andere kant van Mexico waar dus gewoon journalisten of mensen van een tijdschrift worden afgeschoten omdat ze iets verkeerds gezegd hebben en dus iedereen ook inmiddels zijn mond houdt daarover. En dat land, ik bedoel, ik heb wel ik heb eens gelezen, dat was op een gegeven moment zo bond, dat... ...in mexico stad werd dus een politiekazerne... ...die werd belegerd door een andere afdeling van de politie... ...omdat ze zo corrupt waren. Dat is, waar, dat is ook erg te zien trouwens. Dat is helemaal, dat, is dat, gewoon, is dat, dat kunnen we ons je ja. niet voorstellen. Maar dus ook in, in Mexico, ik ben er wel eens geweest... ...en als dan uh, op een gegeven moment iets met een, een aanrijding is of zo... ...dan iedereen, dus slachtoffer, dader... ...iedereen heeft maar één doel voor ogen... ...dat is zo snel mogelijk... De boel regelen en wegwezen. Op, op het moment dat de politie erbij komt, wordt alles tien keer zo duur. <laughs> en, en hoe langer het duurt, hoe duurder het wordt. Gewoon, je schuift op in de hiërarchie. Iedereen die het weet, die moet er wat van krijgen. Dus dat is een drama, joh. dat gaat helemaal niet werken. En die Amerikanen die willen er maar geld in douwen. En dat gaat natuurlijk helemaal de verkeerde krachten uh, faciliteren. Ja, en hoeveel komt er gewoon direct de Verenigde Staten binnen vanuit Columbia, weet je wel? Dat, uh... Ja, ja. Oh, maar heel veel gaat via Mexico. Ja. De afstand is vrij groot. En uh, de Mexikanen hebben natuurlijk op zich een, uh, een traditie van, uh, van smokkel. Dus uh, daar zijn ze al heel lang heel goed in. En er is een ongelooflijk grote hoeveelheid uh, Mexicanen woont in de Verenigde Staten. Ik bedoel, uh, zoiets als uh, Los Angeles bijvoorbeeld. Ik geloof dat dat op twee na grootste Mexicaanse stad is. Het is bijna een van de belangrijkste talen in de VS. Dus ja. Spaans. ja. ja, ja. Nou, toen we er wat aan kunnen afmeten het, is, ja, het, het klokje zegt dat het al 1957 is hier. Dus uh, dat is bij de luisteraars dan uh, al. Nee, we hebben nog uh, toch wel anderhalve minuut. Nog hoor. Nog anderhalve minuut. Nou, uh, ja. dat uh, schiet op. Kun je heel veel doen. Kun je ja. heel veel doen. Kan jij zo lang je adem inhouden? Anderhalve minuut? Nou, er was, een man, er was een man die heeft het 17 minuten gedaan. Ja, dat gedaan, moet ik wel bij zwemmen. Hoor. Echt ja. even plein was dat. 7 minuten. 17. 17? Ja, 17. Ja, maar wat hij ook onderkoelt erbij, want dat scheelt. Volgens mij wel je Hij zat in, in ieder geval ja. in water. Ja. Hij zat in water. koud water. Ja, koud water. Ja. Koud water. Misschien word je er ook een beetje stoond van. Ach, daar kunnen we onderzoek naar doen. Ja. He? Eh, eh, lieve mensen, van, eh, bedankt voor de aandacht, want eh, de tijd is weer gevlogen. Kijk vooral eh, bij eh, het weblog van http. slash www.radio.blogspot.nl. Staat ook op de Ridder Radio-site? Oh ja, dat had ik gedaan. Ja. de Te gek, dat dat erbij staat. Dus kijk gewoon bij van, de uh, programmering en dan kom je er vanzelf uit. Daar staat dan een link naar. Uh, Joost is een stichting. En wat zouden we er nou nog meer bij zetten? Oh ja, naar sabroeder.nl. Oké. En dan wens ik iedereen veel plezier met Ojas. Ojas, doe het goed zo meteen. Wij draaien nog een muziekje voor de uitro. Toch? Een uitro. Een uitro. De finale. Nou, op naar Ojas met de nieuwe mens. Tot ziens. Dag. Uh, dit was uh oh ik hoor hem wel maar ik, hoor hem niet. ik zie hem wel maar ik hoor hem niet dit was uh, de uitzending van uh, World Radio van 3 juni van 7 tot 8 bij Ridder Radio live bedankt en tot ziens